In Londen begint vandaag een internationale conferentie over de illegale handel in Ivoor. Er wordt gesproken over maatregelen om de stroperij en de handel tegen te gaan. Namens Nederland is staatssecretaris Dijksma van Landbouw aanwezig. Volgens Dijksma wordt er te weinig tegen de Ivoorhandel gedaan. Ze noemt het dramatisch dat er zoveel olifanten voor hun Ivoor worden gedood. Ze vindt dat vooral China zich sterk moet maken om de illegale handel in Ivoor aan te pakken.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 Vanuit het zuiden bewolkt een regen. Het wordt 6 tot 8 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Helene de Geest bij de ANWB. Er staat file op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland... bij kerk aan de IJssel, 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zin in Zandvoort. Zandvoort yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM lunch.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 13 februari, hartelijk welkom, gezellig dat u er weer bent. Dit is uh, ZFM Zandvoort, dit is ZFM Lunch. Zo, en dan gaan we weer uh, lekker de donderdag. We gaan er weer lekker tegenaan. En, uh... ja, la, la, la. Ik heb er weer zin in eigenlijk. Ja, ik heb er wel zin in. Ja. Heb je er zin in? Ja, ik heb er wel zin in. Ja. En uh, wat gaan we doen allemaal? Nou, we hebben een vol programma vandaag. Hè. Het is donderdag. Dat is meestal een vrij volle uitzending. Straks om half één natuurlijk het weer. Kwart voor één het recept van de week. Kwart over de vrijwilligersvacature van de week. In samenwerking met vrijwilligersinformatie.zantvoor. Dat doen we kwart over Dus mocht u interesse hebben in vrijwilligerswerk. Of, ja, dat kan natuurlijk ook. Mocht u een vacature... Eh, eh, mocht, u, mocht u zelf werk zoeken eh, in, in die richting. Kun je ook aanmelden. Kun je Gewoon doen bij VIP. Je denkt van nou, ik zit de hele dag thuis, ik, ben, ik heb toch niks te doen, ik zit de hele dag thuis en ik wil wat nuttigs met mijn tijd doen. Nou. Ga naar uh, het gebouw voor het pluspunt, en uh, daar zit uh, vrijwilligersinformatie.standvoort en meld je gewoon aan. Nou. Ja, zijn vacatures zat hoor. Ja, ook bij ZFM en ook bij andere instanties zijn genoeg uh, interessante dingen om te doen. En weet je, het houdt je van de straat. Ja, dat is handig. Ik weet, ik weet dat uit ervaring. En dit, dit wat wij doen is ook vrijwilligerswerk. Nou, het houdt ons echt van de straat. Ja. Maar ja, niet helemaal. Natuurlijk. Want we moeten wel de straat over om hier te komen natuurlijk. Ja, dat is wel. Maar goed. Maar het houdt ons van de straat. Lekker op. En het is nog leuk ook. Ja. nog leuk ook. Weer wel nou een mooie. Het is zo leuk om te doen. Morgen, dames en heren. De, morgen, ja, dat ga ik ook even vertellen. Morgen is het Valentijnsdag, hè. Nou ja, daar heb ik, ik heb daar persoonlijk niet zoveel mee, maar... Uh, er zijn heel veel mensen die er wel wat mee hebben. Dus wij stellen u in de gelegenheid... morgen tussen twaalf en twee uur Valentijnswens uh, te sturen. Via de radio. Dus als u dat wilt, stuur ons dan even een berichtje... Doe hoeft niet zelf in de uitzending, om wegbrengende brengen hem over. Dus stuur gewoon een berichtje, vraag een leuke plaat aan voor uw geliefde... of uw stille liefde, uw onbereikbare liefde. Morgen kan dat, hè? Dan stuur je ons eventjes een berichtje. Dat kan via... Uh... Goed, hoe kan dat ook weer? <laughs> nou, dat kan gewoon via Facebook. Dat is heel makkelijk. Dat doe je gewoon via Facebook... Ik zal u ook nog een e-mailadres geven waar het opgaat, mocht u dat leuk vinden. Maar het makkelijkste is om het gewoon via Facebook te doen. Zet u, om, zet u het op onze... Stuurt u een pb'tje of zo, dat is altijd goed. Als u niet wil dat iedereen het ziet, dan stuur u ons gewoon een pb'tje. Ja. En dan uh, gaan wij dat verzorgen. Ja, gaan wij hem draaien morgen. Morgen dus, tussen 12 en 2.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 Ja. ja, dat kan. Zo heel hoog en heel laag. Uh, Johnny Mitchell. Uh, Toen de tijd uh, bevriend. Uh, onder andere met uh, Graham Nash. En uh, met, uh, met uh, Stefan Stils ook wel. Enzo. En zo. Uh, en ja... Ja, oké, okay. ze schreef een paar hele grote hits, waaronder het nummer Woodstock van haar hand. En dit natuurlijk ook, uh, Big Yellow Taxi, later nog eens dunnetjes overgedaan door uh, The Counting Crows samen met Kelly Clarkson. Nou ja, je weet het allemaal, het is allemaal geweldig. Hè. Het is uh, vandaag 13 februari, het is heel gezellig. Uh, in de studio ook, hè. Ansela ook, die hoort u straks. Maar we gaan eerst even gewoon uh, lekker muziek draaien. En uh, mocht u morgen iets willen voor Valentijnsdag, dan zet u dat gewoon. Stuur ons even een pb'tje via Facebook. Via uh, www.facebook.com slash En dan doet u daar een pb'tje en dan lees ik dat. En dan gaan we morgen die plaat voor u draaien en uw wens uitspreken. Dus als u het leuk vindt, gewoon doen. Ja. Het zijn de Commodores. Ik denk dat hij vrij lang is. 12 inch version staat er. <laughs> nou ja. Het is lekkere muziek en dan gaat het om. Je wordt er lekker warm van. Nightshift. Commodores. I hate to song. His heart in Hoe je vaak in discotheken hè prachtig liedje van op de dansvloer natuurlijk grote knaller van hit voor de heren de jaren 90 80 dan weet ik niet precies op in ieder geval het is een mooie plaats, voor alles je nachtdienst hebt oh wow. ik ben we gaan er vandaag een onweersbui aan, nou, dat wil je niet weten, zwaar. Ik denk het gebouw stort in. Ja. Cool, wat een knals hè, vannacht. Een beetje vlak boven ons huis. Nou, dat is niet te geloven. Wat een enorme knal. Oeh, oeh, wat een knal. Nou, vreselijk gewoon. is Boudewijn de Groot. Samen met Jan Rot en het Metropoolorkest. Het is live opgenomen, dat hoor je. Gitaartje kraakt een beetje en zo. Ja. Dat is echt een live op En van je woorden heb me moed nog lang niet bij elkaar geraakt. Ik weet zeker nu dat ik jou huilen hoor. Je ligt naast me en je doet alsof je slaapt. En ik weet dat jij, als ik je aan wil raken, kribbig alsof ik een vreemde ben. Ik ben bang voor jouw gezicht als we ontwaken. Ik ben bang dat ik je daar niet eens meer ken. En ik kan jouw lichaam in het donker naast me bijna zien. Ik ken er hier een plekje van.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 Lacht jij wat voor je uit te staren Omdat jij er nog niet al te veel van wist En ik wilde wel heel graag ervaren lijken Maar ik wist er ook niet veel meer van dan jij S'morgen dus durfden wij elkaar niet aan te kijken Had er spijt van en was toch wel heel erg blij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 Ik wil zonder doel en zonder wegen lopen. En gelukkig zijn dan is het niet met jou. Ik wil naar zee doen om te rijden op de golf. Ik wil vliegen als een vogel in de lucht. In de wolken zijn nog onderscheuren bedoen. Het is voorbij en ik ben vrij en met een zucht. Met een lach en met een trouw ben ik door straten van de stad waar het nu lent is gegaan. En ik heb de winter achter me gelaten. Onze liefde kan niet langer meer bestaan. Maar al ga ik hier vandaan, toch blijf ik zingen. Ik heb altijd nog een lied in mijn gitaar. Ik blijf komen van precies dezelfde dingen. Ik zal je weer zien en we blijven bij elkaar. versie met Jan Rot. Die is er ook natuurlijk. Die staat op dezelfde cd, nee, maar dit is een uh, andere versie. Dit is gewoon een, uh, met zijn eigen band. Jan de Hond op gitaar als ik het goed heb. Boudewijn de Groot en het nummer dat heet Naast Jou. En oorspronkelijk stond het op de LP voor de overledenen. Het is Cat Stevens. Ook oh, heel mooi. Oh, very young. Very young, what will you leave us this time? You're only dancing on this earth for a short while. And though your dreams may toss and turn you now, they will vanish away like your dad's best jeans, denim blue, fading up to the sky. And though you want them to last forever, you know he never will. You know She's made the goodbye artist Oh, very young What will you leave us this time? There'll never be a better chance To change your mind And if you want this world To see better days Will you carry the words Of a love with you? Will you ride The great white bird in So you want to last forever, you know you never will. You know you never will. And goodbye makes the journey harder still. Cat Stevens, Tegenwoordig nog steeds uh, toerend onder de naam Yusuf Islam. Maar het blijft voor mij gewoon Cat Stevens hoor. En uh, die oude, dat oude werk van hem is zo mooi. Oeh, wat zijn we gevoelig vandaag. Het lijkt nu al Valentijnsdag. Nou, dat is morgen pas hoor. Dr. Hoek en de Medicine Show. Sylvia, als je luistert schat, dit gaat over je moeder. Sylvia's mother says Sylvia's busy. Too busy to come to the phone.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 Hook en de Madison Show. Goodbye. Geweldige plaats. 19, eh, uh, wat was het? 68, ja, een beetje 68, 69. Dat man naar een van mijn eerste liefjes. Die heette Sylvia. Jammer dat ze van mij niks wilde weten. Maar oké, okay, ja. I don't know just how it happened.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 To you. Ja, nou, dat kan je mooi zeggen op Valentijnsdag. Ik ben, ik ben aan jou verslaafd. Oeh, oeh, oeh. Oe. Nou, nou. ZFN. Westkust weerbericht. Avicii was dat. Addicted to you. En hier is het weer. Dan zijn we niet verslaafd dan? Um, nou, nee. Niet bepaald, nee. <laughs> Zeker niet als het veel regent. Nee. Vandaag, uh, er zijn wolkenvelden en daaruit valt een enkele bui. Af en toe... ...komt ook de zon er even tussendoor. door. En uh, de stevige zuidwester uh, neemt af naar matig. De temperatuur loopt op naar een graad of acht. Vanavond en komende nacht is het half tot zwaar bewolkt... ...met kans op een paar buien. De zuidwestelijke wind neemt weer toe naar krachtig tot hard aan zee... ...en de temperatuur daalt naar een graad of vier. Morgenochtend zien we nog geregeld de zon... ...maar in de middag neemt geleidelijk de bewolking weer toe... Het blijft wel droog en er waait een krachtige van zuidwest uh, tot zuidelijke wind. He, wat? <laughs> er waait een krachtige zuidwest tot zuidelijke wind. He, wou zeggen? Dat voor wind, dacht ik nog. Ja. Ja. En de temperatuur loopt op naar een graad of acht. En wat het weekend gaat doen, dat hoort u morgen. Is dat zo? Mm -hmm. oh. Yeah. Nou, met huh? oh, ja. Jij bent de baas. Oh ja. Oké, okay, nou, dat was het weer. En dit is Legendary Lane. Dylan Boesthoff. Was dat. En uh, dat was Dinant Woesthoff. U kent hem natuurlijk als de frontman van de Nederlandse band Kane. Ja, ja. All the come on, this shirt is Simon. De zon kleurt rood, maar in dag kom ik dichterbij. Geen sprakje hoop, geen enkele kans voor mij. De volle maan komt langzaamaan in zicht, maar niet zo vol dat ze mijn nacht verlicht. Dus dans heel dicht bij mij, Dance close to me. Laat me los en vrij. Set me free. Speelt mijn hart, raakt mij in mijn diepste ziel. Vanaf het moment dat je mij in mijn armen wil, Als de dans besluit, zul jij weer verder gaan. Maar ik kan mijn leven lang niet op de dansvloer staan. Dus dan Waarin ik het leven wil leiden zonder jou. Kom op, man. Bent het daar yeah. niet meer? Dans ik bij mij. Laat me los en vrij. Ik hoef niet spijs spijt te Je geeft me levenglans. Red fruit aan mijn mind. Zolang je maar. So long, you ma. Let dance. Dan now, done, he <sted> yesterday yesterday I hid and watched Nadley the lady as she danced, as she danced, as she danced. Yesterday I hid and watched the lady as she danced, as she danced. Yesterday I hid and watched the lady as she danced, as she danced. So long, you ma. So long, you ma. Let me dance. En Simon en uh, dat liedje dat heet Dans heel dicht bij mij, de Jamaikaanse uh, versie. Uh, leuk hoor, moet dat doen. Hé, hey, dat lijken de Beatles wel. Ook sterker nog, het zijn de Beatles. Vooral die mensen die hun verjaardag hebben vandaag. Dus mocht u vandaag jarig zijn, gefeliciteerd hoor. Je een dag jarig zijn. Nou, uh, gefeliciteerd dan uh, allemaal en uh, uh, maken er een mooie dag van op deze 13e februari. Uh, u weet het, morgen is het Valentijnsdag en mocht u een uh, ultieme wens hebben voor uw geliefde, stille liefde, onbereikbare liefde of wat dan ook, nou dan uh, kun je die uh, aan, ons, aan ons opsturen dan gaan wij een mooie plaat voor de draai of hem of wat, of dan ook. Uh, morgenmiddag tussen 12 en 2, dus maar als je dat leuk vindt, moet je dat gewoon doen, hè, morgenmiddag tussen 12 en 2. Uh, stuur je even een pb'tje via Facebook. Dat is altijd het handigste om te doen. Uh, een pb'tje via Facebook uh, op onze site uh, www.facebook.com schuine zandvoortluncht. En als u dat uh, dan doet, dan gaan wij morgen die, uh, die boodschap overbrengen voor u. <kligst> ja. En de plaat draaien natuurlijk. Ja, dat lijkt me zo leuk om dat te doen. Goed, we gaan zo meteen hier naar de volgende plaat gaan. We het recept doen natuurlijk. Ook dat is belangrijk. Zodat u weer weet dat u een leuk eenvoudig gerecht kunt maken. Wat u zelf thuis kan doen. Wat niet duur is. Wat lekker, lekker snel klaar is en zo. Maar wat het wordt weet ik niet. Dat horen we straks van Angela. Nou, de volgende plaat. <coughs> ja. En ik uh, lees net een berichtje dat de politie uh, <coughs> toch vermoedt... dat uh, oud-minister Els Borst om een, door een misdrijf om het leven is gekomen. Met andere woorden, ze, ze zou dus uh, ja, aangevallen zijn en dat niet hebben overleefd. Dat stond net op uh, het bericht. Goed, oké. Okay, nou, uh, dat is heel vervelend. En het, ja, het, het is schandalig. Nee, het is niet alleen vervelend. Het is gewoon ja. schandalig. We gaan door. Muziek. Waar we dat maar doen. Want daar zijn we voor op Als die computer wil opstarten. Die heeft niet zoveel zin vandaag. Hallo computer. Kunt u misschien zo vriendelijk zijn om de volgende plaat te draaien? Hallo. Kom, kom, kom, kom, kom, kom. kom. heb geen zin. Ik weet niet wat het is met dit ding, maar hij heb geen zin. Even kijken hoor. Kom op nou. Hij wil niet. Dan gaan we dat even op een andere manier oplossen, natuurlijk. Zo zijn we wel. We Zatmiddelen. Oké. Okay. Ja, hij doet het weer. Gilbert O'Sullivan. Get down. Op je knieën. Woe. Happy as could be Van. afkomstig van een album dat heet I'm a Writer, Not a Fighter en uh, dat nummer dat heet uh, Get Down ja, en uh, we, gaan, uh, we gaan het doen het Recept van de Week. Zometeen, ja, Even wachten op de prachtige stem van Angela. Tot ze te Oeh, Het Recept van de Week. Ja. Komt ze hoor. Komt ze. Let op. Komt ze. Nu. Het Recept van de Week. Een gerecht wat u makkelijk thuis kunt maken. Na de uitzending na te lezen via onze Facebookpagina www.facebook.com Schuilenstreek, Zandvoort, lunch, Ja? Ja. En we gaan vandaag maken een uh, Bretonse stoofpot van witte bonen met varkensvlees. En daarvoor heeft u nodig. Drie eetlepels olijfolie. 75 gram gerookte spekblokjes. 400 gram ham hamlappen in grote stukken. 250 gram sausijsjes in uh, plakjes. Uh, Eén grote ui... in dunne patjes, Twee eetlepels tomatenpuree. Eén eetlepel uh, verse tijm. Twee kruidnagels. Een laurierblad. Een halve eetlepel... Chili poeder. Twee potten... witte bonen. Eén eetlepel... Uh, dat stond te dubbel. Dat was niet nodig. Uh, twee preien in dunne ringen. En uh, de bereiding... gaat als volgt... Verrit uh, twee lepels olijfolie in een ruime braadpan. Bak het spek, de hamlappen en de sausijzen rondom bruin en bak tot slot de ui mee. Voeg de tomatenpuree toe en bak dit uh, even kort mee. Steek de kruidnagels in het laurierblad en voeg de tijm uh, en 250 ml heet water, chilipoeder en naar smaak een klein beetje zout toe en breng dit aan de kook. Leg het deksel op de pan en stoof het vlees in ongeveer 35 minuten op laag vuur. Spoel ondertussen de bonen af in een zeef en laat goed uitlekken. Roer de bonen door het vlees en leg het deksel op de pan en stoof alles nog ongeveer 10 minuten. Freer de rest van de olie in een hapjespan en roerbak de preiringen lichtbruin. Verwijder het laurierblad en de kruidnagels en schep het gerecht in een schaal... en vervolgens strooi er daar de gebakken prei op. En dit gerecht is erg lekker met een groene salade. Eet smakelijk. Zo. Oké, okay, nou, u kunt het dus uh, terugzien. Uh, want ik kan me best voorstellen dat u denkt: van, Nou, dan heb ik allemaal niet je dank kunnen enteren hoor. Nee, dat, kan, dat snap <laughs> ik wel. Dan heb ik allemaal die je dank kunnen enteren. Nou, hoeft ook niet. Want u kunt het zo terugvinden. Het staat uh, binnen nu en afzienbare tijd. Een paar minuten, denk ik zelfs. Staat het op onze Facebookpagina www.facebook.com streep en dan Zandvoort luncht. Ja. ja. Ja. En dan kunt u het uh, heerlijk gaan maken. Dan bent u ongeveer drie kwartier mee bezig, als ik het zo hoor. Nou, dat is lekker. Maar ja, een nee. minuut veertig. Nou, met voorbereidingstijd uh, schat ik inderdaad uh, zo'n vijftig minuten. Ja, nou ja, ja maakt Als je om half zeven eet vanavond, is het vroeg zat. Hé? Jawel hoor. Nou, bedankt weer voor de gezelligheid en bedankt weer voor het recept. We gaan door met muziek. Muziek. Ja, ik hoop het. Wat een mooi begin, hè? Jongen, jongen.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 Ja Mooi, so yeah, so long. Never so long. London grammar. Uh, dat heet, uh, strong. Prachtig, prachtig, prachtig, prachtig. En nu, en nu, en nu, en nu, en nu, en nu, en nu. En nu, en nu. Oh. Hoppa. En een voor de jarige. Hiet en dit.